4 uur. Het NOS Journaal. Eva de Jong. Een man met een mitrailleur heeft in winkelcentrum de Ridderhof in Alfa aan de Rijn... vijf mensen uit het winkelend publiek doodgeschoten. Vier mensen zijn zwaar gewond geraakt en zeven mensen hebben lichtere verwondingen opgelopen. Even na twaalf rende een blonde man door het winkelcentrum... die met een automatisch wapen vele minuten lang om zich heen schoot. Een aantal malen herlade hij zijn mitrailleur. Uiteindelijk schoot hij zich in een Albert Heijn met een ander vuurwapen door het hoofd. Over een motief is nog niets bekend. De dader was een man van ongeveer 25 jaar met blonde krullen. Hij was gekleed in een bommen. Jack ...en een camouflagebroek. Na het drama sloot de politie het hele gebied rond het winkelcentrum af. Ooggetuigen van het drama in Alfaan de Rijn zijn opgevangen... ...in het vlakbijgelegen kerkelijk centrum De Bron. En daar zijn ook agenten aanwezig om verklaringen op te nemen. Aanvankelijk werd gedacht dat er nog een, schut, nog een schutter was... ...maar het OM zegt dat het zeker is dat er maar één was. En buiten het winkelcentrum staat een zwarte Mercedes... ...die mogelijk van de schutter is. De politie onderzoekt of er explosieven in zitten. In de Syrische havenstad Latakia heeft de politie geschoten op demonstranten. Volgens ooggetuigen zijn er tientallen mensen gewond geraakt... en mogelijk zijn er ook doden gevallen. Activisten riepen vandaag op tot dagelijkse protesten... tegen het regime van president Assad. De oproep volgde op een vrijdag vol geweld. Volgens mensenrechtenactivisten hebben ordertroepen... gisteren 37 demonstranten doodgeschoten... van wie 30 in de zuidelijke stad Dara. Het regime dreigde vandaag verdere onrust hard neer te slaan. De staatstelevisie beweerde dat gisteren juist politiemensen... het slachtoffer van het geweld zijn geworden. Er zouden er 19 gedood zijn... Toen schutters het vuur openden. De informatie uit Syrië is moeilijk te controleren, journalisten kunnen het land niet in en de weinigen die er zijn, kunnen nauwelijks hun werk doen. Premier Rutte wil automatische straffen voor euro-landen... die hun begroting niet op orde hebben. Rutte zei dat op een VVD-bijeenkomst in Den Haag. De regeringsleiders in de EU spraken vorige maand af... dat landen die hun staatsschuld of begrotingstekort... te hoog laten oplopen, gestraft moeten worden. Daarvoor is toestemming van Europese regeringsleiders nodig. Maar Rutte wil dat de Europese Commissie... voortaan automatisch sancties kan opleggen. De komende maanden praten vertegenwoordigers... van het Europarlement over de sancties. Het weer... Zonnig en weinig wind, morgen opnieuw een zonnige dag... en met 14 tot 21 graden nog wat warmer dan vandaag. ANWB Verkeersinformatie. Op de A20-hoek van Holland-Gouda... tussen knoop het Kleinpolderplein en Rotterdam Centrum... twee kilometer door een ongeluk zijn daar twee rijstroken dicht. A27 Almere-Utrecht, bij Huizen drie kilometer. A59 Noordhoek richting Zierikzee... tussen de Volkerak, Sluizen en Den Bommel, vijf... En ook op de N259 Dinterloord richting Bergen-op-Zoom... tussen de aansluiting met de A29 en Steenbergen staat vijf kilometer file. Dan als laatste een treinvertraging. Tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven rijden geen treinen. Er is daar een spoorbrug kapot. De vertraging is meer dan een uur.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 4 over 4. welkom bij deze speciale uitzending van het Radio 1 -Snaal. We brengen u ook het komend half uur, de komende uren in ieder geval... het relaas van wat een doodgewone winkelmiddag was in Alphen aan de Rijn... waar het winkelend publiek plotseling werd geconfronteerd met een schutter... die op zijn gemak met een mitrailleur rondliep en dodelijke slachtoffers maakte. Zes, eh, vijf winkelende mensen en vervolgens eh, maakte hij een eind aan zijn eigen leven. De grote vraag is natuurlijk die we proberen te beantwoorden de komende uren... wie Last wees deze man en waarom, besloot hij tot deze daad. Een vraag die nu het crisisteam in Alphen en de Rijn bezighoudt. De verslagenheid is ook daar compleet. Zo hoorden we uit de woorden van burgemeester Eenhoorn... die eerder vanmiddag een overzicht gaf van de gebeurtenissen in het winkelcentrum. Er zijn bij dit incident in de Ridderhof 4 in Alphen en de Rijn... tot nu toe zes doden geteld, vier heel zwaar gewonden. Vijf mensen die middel zwaar gewond zijn. En tenminste twee lichtgewonden. Waarschijnlijk meer, maar er zijn mensen rechtstreeks naar de huisartsenpost gegaan. In de Ridderhof heeft een man, waarvan we op dit moment de identiteit nog niet kunnen bekendmaken... met een automatisch vuurwapen om zich heen geschoten. En daarbij dit ongekende aantal van vijf dodelijke slachtoffers... zwaar gewonden en andere gewonden gemaakt... en vervolgens een eind aan zijn eigen leven gemaakt. In deze omstandigheden van de Ridderhof... waar vandaag heel veel mensen aan het winkelen zijn, waren... ouders met kinderen, is dit een bijna niet te begrijpen situatie. Samen met de hoofdofficier van justitie hier aanwezig... en de plaatsvervangend korpschef van politie hier ook aanwezig... hebben wij met het beleidsteam al het mogelijke in werking gezet... om de mensen op te vangen. Om uiteraard alle justitiële en politionele acties te nemen die nodig zijn. Maar vooral om de mensen die getroffen zijn, zo goed mogelijk te helpen. Het is, zoals ik al zei, te verschrikkelijk voor woorden... wat er hier in Alphen Rijn is gebeurd. En wij willen u, iedereen die daarbij betrokken is... heel heel veel sterkte wensen. Mijn medeleven namens alle, het gemeentebestuur... alle die hier aanwezig zijn... Medeleven aan alle familie, alle mensen die in hun familie getroffen zijn. Vrienden en kennissen die daar zijn. Wij willen hen heel veel sterkte wensen alle medeleven meegeven. En we kunnen ervan uitgaan dat we allemaal klaarstaan hier in Al van der Rijn. Maar ook daarbuiten om hen op te vangen. We zullen zo snel en zoveel mogelijk alle communicatie geven die bij ons komt... En zo snel mogelijk ook een volgend moment beleggen... waarop we meer informatie zouden kunnen geven. We hebben al een start gemaakt met de psychosociale opvang. We hebben in De Bron, dat is een kerkgebouw bij de Ridderhof... de mensen opgevangen die uh, getuigen zijn geweest... die daar in de buurt waren en familie. En andere getuigen zijn ook opgevangen op het politiebureau, uiteraard is onmiddellijk het strafrechtelijk onderzoek gestart. Ik kan niet anders zeggen dan datgene wat ons hier nu is overkomen... in Al van der Rijn, maar ik moet zeggen... wat ons hier in Nederland overkomt op dit punt vandaag, op deze prachtige dag... is een schok voor ons allemaal. En wij gaan alles eraan doen om zo goed mogelijk alle gevolgen hiervan op te vangen. En de opvang van mensen die uh, familieleden of vrienden in het winkelcentrum uh, denken te hebben gehad... die kunnen eventueel bellen met een speciaal nummer wat de gemeente Alphen van der Rijn heeft opengesteld. Dat nummer is 0172-465-073. Ik herhaal 0172-465-073. Maar nogmaals alleen voor mensen die denken dat er familie of vrienden in het winkelcentrum waren. Dan staat de gemeente Alphen van der Rijn u te woord. Gewoon de feitelijke... Uh, Nieuws en Achtergronden vindt u ook op onze website. En we blijven natuurlijk het komend uh, uur ook hierover praten. Onder meer uh, om een, een, een heel centrale vraag ook beantwoord te krijgen. Hoe komt zo iemand aan een automatische vuurwapen... waar de burgemeester van Alphen aan de Rijn het over had? Hevert van Rij, goedemiddag. Goedemiddag. Secretaris van de Nederlandse Vereniging voor de Wapenhandel. Met uw kennis, wat zegt u op basis van wat u vanmiddag gehoord hebt... van wat er is gebeurd in Alphen aan de Rijn? Ja, ik, heb, uh, ik hoor het ook net. Wat er gebeurd is. Uh, en wat is uw vraag precies? Uh, nou, een man die in de gelegenheid is om in een winkelcentrum. met een automatisch vuurwerp rond te lopen. Dan... Nou, dat, heeft, uh, dat is dus een uh, illegaal wapen. Want uh, volautomatische wapens, oftewel meterieus, zijn uh, sowieso verboden voor uh, particulieren in Nederland. Dus dat moet uh, gestolen zijn. of uit het criminele circuit komen. Dat weet u zeker? Eh. Uh, ja, dat, dat weet ik zeker, omdat volautomaten uh, verboden zijn voor particulieren. Hoe kom je dan aan zo'n mitrailleur? Dus even voor de duidelijkheid. Mag ik spreken van een mitrailleur... of is een volautomatisch vuurwapen ook mogelijk iets anders? Nou, dat, uh, dan kunt u wel spreken van een mitrailleur. Prima. Hoe kom je aan een mitrailleur? Ja, dat is iets wat uh, uh, criminelen weten en wij niet. Want wij zijn van de Nederlandse Vereniging voor de Wapenhandel... die dus uh, wapens aan jagers en sportschutters verkopen. Oftewel de legale handel. En daar zijn dit soort wapens uh, per definitie verboden. Dus ja, dan zul je in het criminele circuit moeten begeven of zoiets stelen. Uh, die wapens bestaan natuurlijk wel in Nederland, maar die zijn van Defensie of van de overheid. En uh, ja, daar kunnen ze ook gestolen worden of, of uit het buitenland komen. Want, want even, ik probeer gewoon even de feiten op een rij te krijgen. In Nederlandse wapenwinkels kun je een volautomatisch wapen niet kopen. Nee, nee dat klopt. Um, het criminele circuit wellicht. Uh, denk je dan aan landen waar je wat makkelijker dit soort wapens kunt krijgen? Uh, ik denk bijvoorbeeld aan België, waar het misschien wat eenvoudiger is om aan wapens te komen? Nee, uh, het, is misschien, uh, het was misschien eenvoudiger in België om aan wapens te komen. Maar die hebben de wapenwet dus ook behoorlijk aangescherpt. Maar volautomaten, oftewel metrieurs, dat is van een heel ander kaliber. Die, mag, die kun je in de omringende landen sowieso niet vrij krijgen. En bijna nergens ter wereld zijn volautomatische wapens vrij te koop. Want uh, wie zijn dan de mensen in Nederland die wel zo'n wapen mogen hebben? Uh, defensie. En speciale eenheden van politie. Of masjosek. Of in ieder geval overheden. Het is dan een burger niet uh, om volautomaten te hebben. Uh, is zo'n wapen eenvoudig te bedienen? Uh, nou, voor een leek niet. In principe kan iedereen die trekker over kan halen, kan zo'n ding bedienen. Maar dat wil niet zeggen dat hij dat wapen dan onder controle heeft. Ja, de uh, ooggetuigen melden ons dat deze man uh, met dat mitrailleur... Uh, door het winkelcentrum is gelopen, ook uh, nogal regelmatig zijn wapen heeft kunnen herladen. Um, hoeveel kogels kun je in één uh, salvo afvuren? Nou, als er een uh, standaard magazijn onder zit, dan zou je dus uit kunnen gaan... van een magazijn van 20 schoten, soms 30. En ja, dan kun je net zo lang doorschieten totdat dat magazijn leeg is. En dan moet je herladen. En hoeveel magazijnen kun je met je mee torsen als je door een winkelcentrum loopt? Ja, dat is maar net hoe inventief je bent. Als je Vijf, tien, twintig? Als je een, uh, een hele tas vol daalt, dan zou dat uh, in theorie mogelijk zijn. Hebt u enig idee, op basis van wat u mij nou vertelt... hoe de situatie in dat winkelcentrum uh, moet zijn geweest? Een man die daar bij winkelend publiek met zo'n wapen rondloopt? Nee, geen idee. Nou, nee. Hij nee, nee. heeft uiteindelijk uh, een, leven, een eind aan zijn eigen leven gemaakt met een ander wapen. Uh, dus dan hebben we het over iemand die twee wapens bij zich had. Ja. kunt u op basis van uw ervaring, en als u het niet weet, moet u het zeggen. Kunt u dan zeggen wat voor persoon dat mogelijk moet zijn geweest? Nou, iemand die behoorlijk gestoord is. Op, uh, op, op zacht uitgedrukt. De feiten weten we nog niet, die hopen we later deze uitzending te krijgen. Ik dank u hartelijk, Evert van Rees, secretaris van de Nederlandse Vereniging voor de Wapenhandel... voor deze toelichting op het gebruik van het volautomatisch vuurwapen wat is gebruikt. Okay, okay. Jeroen de Jager, nog steeds bij het Wikkelcentrum in de Alphen van de Rijn. Het laatste nieuws, Jeroen, heb je iets? Ja, je ziet, ik sta nu uh, weer bij de bron. Dat is uh, de kerk waar uh, mensen zijn uh, opgevangen. En waar uh, mogelijk ook getuigenverhoren zijn afgenomen. En af en toe zie je mensen inderdaad naar buiten komen. Potentiële ooggetuigen dus. En lang niet iedereen wil uh, praten met de pers. Er zijn mensen die toch erg geemotioneerd zijn... ook uh, onder de hele situatie en meteen uh, door willen naar huis. Maar er zijn ook ooggetuigen die zich door alle media... Uh, die inmiddels hier zijn samengestroomd. Want dat is nogal wat... Uh, nu de uren zijn verstreken, uh, ja, ooggetuigen die zich keer op keer inderdaad, uh, laten interviewen. verder rond dat winkelcentrum ja, is, een, uh, is het rustig. Ik heb al verteld, het is een hele gesloten winkelcentrum van, van buiten. Dus uh, alles, al het onderzoek vindt grotendeels plaats uh, buiten ons zicht. Daar, wij, uh, ja, daar kunnen wij gewoon niet bij komen, maar je kunt ervan uitgaan dat daar... Uh, uh, ...veel sporenonderzoek op dit moment uh, plaatsvindt om te reconstrueren wat er nou precies is gebeurd. Wat we verder uh, weten is uh, dat, dat de auto, de mogelijke auto moet ik zeggen... ...want die bevestiging heb ik niet natuurlijk, uh, van de dader nog steeds op een parkeerplaats staat... ...met alle deuren geopend, de achterklep ook open. Uh, daar uh, zou een pakje gevonden zijn... En het is wachten nog op uh, speciale diensten die dat eerst moeten onderzoeken... om die auto verder te kunnen onderzoeken. Precies, want daar kunnen we, we natuurlijk over gaan in. speculeren. Natuurlijk een pakketje wat misschien gewoon informatie van de mogelijke schutter Precies. zou kunnen zijn. Maar, munitie, maar uh, in deze situatie neemt uh, de politie natuurlijk geen enkel risico... en wil ze in ieder geval eerst zeker ervan zijn nee. of, of er mogelijk een explosief aan boord is. Ja, precies. En daarom, er is ook brandweer daarbij aanwezig. Uh, mocht daar inderdaad iets exploderen, uh, dat daar meteen uh, geblust kan worden. Ik heb die dienst nog niet zien aankomen. Ik ben nu weer verplaatst naar een andere plek. Dus misschien zijn ze daar nu, uh, nu inmiddels. Wij staan uh, ja, allemaal toch op redelijke afstand. En je ziet dat op alle hoeken zeg maar, van het winkelcentrum... daar stroomt wat publiek samen. Om uh, de laatste informatie ook van ons te horen weer, hier de buurtbewoners... En Het is uh, ja, toch ook een uh, dusdanig, tragische gebeurtenis. Dat trekt nu eenmaal mensen aan die ja, met eigen ogen willen aanschouwen... Uh, hoe het er hier uitziet, wat er hier gebeurt. Zodra het nieuws is, Jeroen, horen we van jou. Dank je. Max Verbeek is de eigenaar van een dierenwinkel in het winkelcentrum. De dag begon voor hem normaal, tot hij buiten lawaai hoorde. Ik was in de winkel bezig. En uh, we hoorden een hoop gegil en, en ja... Eh, het leek net of er iets viel eigenlijk. Achteraf bleken dat het gewoon eh, mitrailleurschoten te zijn. We lopen naar buiten, of ik loop naar buiten om te kijken van ja, wat valt er? Hè? Kunnen we helpen? Mensen lopen gillend voorbij. Geschoten, geschoten. Ik zie gewoon mensen in het winkelcentrum eh, bewegeloos eh, liggen. En ik zie die jongen eh, ja, eh, met zijn mitrailleur eh, op me afkomen. Ik, ik ga terug naar de Welke minuut. afstand? Zes winkels verder, 30, 40 meter. Het lijkt onwerkelijk, hè? Hoe eh. ziet hij eruit? Een blanke jongen, ik denk dat hij een jaar of vijf, zesentwintig is, wat lang haar, camouflagebroek aan. Ja, als we de Amerikaanse beelden kennen van, van, van, van jaren geleden, dan, dan is dat gewoon zo'nzelfde jongen. Ik ga terug mijn winkel in, ik doe het rolluik dicht. Ik ga ergens bovenop staan, omdat hij als hij voor mijn winkel loopt, uh, ja, kan hij bij wijze van spreken nog in mijn benen schieten. De medewerkster van me heeft alle klanten naar beneden gedaan. En uh, ja, voor mijn winkel haalt hij zijn patroon eruit, gooit hem weg, doet een nieuw patroon erin. En loopt gewoon al schietend loopt, hij, uh, loopt hij verder door het winkelcentrum. Was hij alleen? Hij, hij was alleen, ja. ja. Wat wij gezien hebben, was hij uh, alleen. Ja. Omdat er nu sprake is van mogelijk meerderheid. Ja, daar kunnen wij niks over zeggen. Maar hij, wat wij in het winkelcentrum gezien hebben, was duidelijk alleen. Ja. Heeft u veel gewonden gezien, doden? Veel gewonden, ja, doden. Waaronder uh, collega Winkeliers. Dus ja, het is, het is niet te bevatten nog. Nee. Hoe weet u dat hij zichzelf ook van het leven heeft beroofd? Uh, heb ik gezien. Ik heb 112 gebeld. Al uh, lopend met de telefoon gekeken, in principe waar de dader was, hè, met, met, met, met meerdere winkeliers. Het ging achter hem aan? Nee, niet achter hem aan. Hè, toen we echt zeker wisten dat hij weg was, toen hebben we het rolluik weer open gedaan. Uh, toen kregen we bevestigd vanuit de Albert Heijn dat hij daar dood was en dat er één dader was. Uh, Voor de Albert Heijn is dat gebeurd? Ja, eigenlijk in de Albert Heijn, tussen de kassas in, uh, ligt hij volgens mij. En, uh, dus hij is nog wel de Albert Heijn binnengekomen? Want daar zouden ze ook het rolluik naar beneden hebben gedaan. Het uh, rolluik was op dat moment uh, nog open, ja. Dus ik weet niet wat daar binnen Albert Heijn gebeurd is. Uh, gebeurd is maar uh, ja, hij is zichzelf in ieder geval uh, door zijn hoofd geschoten schijnbaar. Hè. De had hij al in het winkelcentrum ergens achtergelaten. Die is al uh, als hulzen, alles was waarschijnlijk op. Dus hij had meerdere wapens? Hij had meerdere, had meerdere wapens, absoluut zeker. Absoluut zeker, ja. ja. ja. Ongelooflijk. Ongelooflijk, ja. ja. Beelden vanuit Amerika gewoon uh, in een aan de Rijn. Sterkte, dankjewel. Inderdaad, gewoon een Nederlands tafereel in zin Een winkelcentrum Ridderhof. Max Verbeek was dat van de dierenwinkel in Alfa aan de Rijn. Sprak met Jeroen de Jager, die iets daarbuiten twee dames aantrof... die in het winkelcentrum werken. Jullie hebben een winkel uh, in het winkelcentrum, hè? Ja. ja. We hebben een uh, winkel Liana Mode met z'n tweeën. Het winkelcentrum, we gaan er altijd met veel plezier heen. Het is echt een vredig winkelcentrum met leuke, lieve mensen... En dat er dan zoiets gebeurt, hè, dat, dat verwacht je niet, echt uh, niet. Nee. Ook al hoorden we echt de knallen, je gelooft het niet. Het is niet het eerste waar je aan denkt. Wat hebben jullie gehoord? We hoorden echt knallen, echte knallen, echte achter, knallen elkaar. achter elkaar. Het stopte niet. En ik denk dat we hoe daar hoe nog snel gingen die knallen? Wielst, echt, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat hoorde je, en dan constant. En wij dachten echt, het is vuurwerk of wat dan ook. Je denkt niet aan... Uh, we, we gingen vuurwerk. gewoon door met waar we mee bezig waren. Maar totdat die vrouw die winkel in rende. En, en die ons een schotwond liet zien. Je zag echt een gat in haar broek... En ik vroeg haar of ik die schot goed mocht zien. Toen deed ze haar broek echt naar beneden en je zag gewoon echt een gat in haar been. Het was echt heel heftig. En hechtig. bloed. En bloed, ja, zeker ja. weten. En veel gewonden gezien? Uh, acht gewonden hebben wij gezien. Ja, en de, acht gewonden die op de, op de doden vondraad. tussen. Sommigen met een heel doek eroverheen, ik denk uh, drie of vier. En de anderen tot de helft. Ik denk dat mensen die echt dood zijn, dat dan het doek helemaal eroverheen gaat, hè? Maar ah ja, de mensen die niet uh, dood waren, die daar nog lagen, dat duurde zo lang voordat er echt een ambulance kwam. Dat is gewoon verschrikkelijk. En voordat de politie überhaupt kwam. Het politiebureau zit om de hoek. Kijk, als uh, ze kunnen... Hoe lang duurde het voordat de politie kwam minuten, dan? Kunnen ze er eigenlijk zijn, maar het duurde wel... Uh, hoe lang duurde het ongeveer? Ik weet niet, het leek echt een eeuwigheid. We bleven bellen en uh, het leek echt lang. Mm. Die man was echt lang bezig. Hebben jullie de dader gezien? Ja. Nee, uiteindelijk wel toen hij echt dood was, hebben we hem gezien. We wisten niet of hij echt dood was of dat hij nog leefde... maar hij kwam uh, in een... Hoe no, heet dat nou? Hij kwam een kaart. Ja, ja, daar kwam die echt mee. Uh, helemaal onder het bloed bij zijn gezicht. En, uh, ja. ja, hij heeft zichzelf neergeklarreld. Hoe lang heeft dat schieten uh, geduurd? Ik denk een kwartier tot twintig minuten. Ja. Zo lang? Zo lang. Ja. En geen politie te zien. Daarna ja. nog geen politie te zien. Het duurde zo lang. Terwijl als de politie... Die kan er echt binnen vijf minuten zijn. Want het politiebureau is echt hier om de hoek. En, en wij reden uiteindelijk om één man te overmeesteren. En wij renden ook de winkel uit via de achterkant. We renden, en dat was ook, uh, daar waren ook zoveel mensen aan het rennen. Het was gewoon echt verschrikkelijk. En we reden de kant van de politie, uh, politiebureau, maar er was geen politie te zien. Mm. reed ik weer terug, stonden we even te wachten. Toen kwam politie, auto achter auto. Ja, echt heel erg. Een reactie inmiddels van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie. Een schriftelijke reactie en daarin zegt hij... Wij zijn geschokt door het verschrikkelijke drama... dat zich vanmiddag heeft afgespeeld in Alfa aan de Rijn. Dit is een drama voor Alfa aan de Rijn en voor Nederland. Onze zorg en medeleven gaan uit naar de slachtoffers en hun dierbaren. Ons medeleven gaat ook uit naar al die mensen... die getuigen zijn geweest van deze verschrikkelijke gebeurtenis. Ik heb contact gehad, zegt minister Opstelte... met burgemeester Eenhoorn, en ik heb ons medeleven overgebracht. Ook heb ik aangegeven dat wij vanuit de nationale overheid... ondersteuning zullen bieden, daar waar nodig. Wij geven steun aan aan het beleidsteam onder leiding van de burgemeester... en de betrokken operationele diensten en hulpverleners. Het, de verklaring van minister Opstelde van Veiligheid en Justitie. Uh, Jurgen Laanstra woont vlakbij het centrum. Hij legt uit wat hij heeft gehoord en gezien van het schietincident. Uh, wat ik gehoord heb, daar begon het mee, is een aantal schoten. Vijf um, tot zeven, die hier aan het Karmeplein gelost zijn... En daar we uh, het over schoten op het plein, nog niet in het winkelcentrum zelf? Nog niet in het winkelcentrum zijn, aan het, aan het plein zelf. Uh, daarbij is in ieder geval een auto uh, geraakt. De ruiten daarvan die, uh, die zijn kapot. Dat kan ik, die auto kan ik hier vandaan zien staan. Wat voor auto is dat? Ja, dat is een zilverkleurige auto. Daar staat nog een, een, een zwarte Mercedes. Um, daar heeft uh, nu ook spooronderzoek uh, plaatsgevonden, zeg maar. En... Um, uh, het hele plein is nu afgezet omdat daarbij een verdacht pakketje is gevonden... En uh, de politie nu wacht op de aankomst van uh, de explosieve opruimingsdienst. Een verdacht pakketje bevindt zich daarbij bij die uh, zilverkleurige auto ja, of bij die zwarte Mercedes? Vermoedelijk de zwarte, denk ik. Ja. De, de, de Mercedes die hier staat. Maar dat weet ik dus niet zeker. Maar uh, goed, die informatie stamt van een agent die mij hier uh, heeft tegengehouden toen ik naar mijn eigen auto wilde. Want daar begon het mee. Het begon met het horen van vijf tot zeven schoten ja, het op het plein. Het begon met het horen van vijf tot zeven schoten. schoten. En uh, de dader is daarna het uh, winkelcentrum ingegaan. Um, nou ja, en daar hebben de rest van de ontwikkelingen ontwikkeling zich dan plaatsgevonden. Hebt u zelf die dadelijk het winkelcentrum in zien gaan? Nee, die heb ik zelf niet het winkelcentrum in zien gaan. Ik heb de daden niet gezien, maar dat is wat ik uh, inmiddels begrepen heb van uh, de mensen die het hier wel gezien hebben. En wat het u verder nog met uw eigen ogen kunnen, kunnen nou zien? Nou ja, zien daarna doen. is er hier op het karmapijn is er een, een, een, toch wel behoorlijke paniek uitgebroken. Mensen die alle kanten op vluchten, mensen die hun kinderen uh, schreeuwen... Uh, Um, nou ja, mensen die zich probeerden waarschijnlijk geraakt in, uh, uh, in veiligheid te brengen. Um, nou ja, een auto, mensen in auto's gesprongen, weggereden uh, met piepende banden en weer terugkomen. Uh, een, een behoorlijke chaos dus. Ja, want dan hebben we hebben het dus over het moment... voordat de feitelijke uh, schietpartij in het winkelcentrum zich nog moest voltrekken. Ja, dat het begon op het plein met iemand die, uh, voor zover u weet... eerst gericht schoot op een auto. Nou, of dat gericht is gebeurd, dat kan ik niet, kan ik niet zeggen. Ik, uh, ik weet dat er hier geschoten is, want dat heb ik gehoord. Ik kan, de auto zien, uh, ik kan een auto zien die beschadigd is. Uh, uh, daarna zijn mensen alle kanten opgestoven. En uh, aan de richting te zien... Uh, nou ja, goed... Uh, is de dader daarna het uh, winkelcentrum ingegaan. En u ziet nu dat uh, de politie sporenonderzoek bij uh, doet op het plein. Waar ja, nou, een... daar is men begonnen met sporenonderzoek een tijdje geleden. Dat ligt nu helemaal stil. Uh, de hele boel is afgezet. En men wacht dus nu gewoon uh, op het karmenplein tot uh, de explosieve opruimingsdienst er is. Want dat plein, daar ziet u dat pakje ook liggen? weet u? Nee, nee, nee, nee. Ik, ik, dit is informatie die ik direct van, uh, van, van een politieagent heb die, uh, die mij heeft tegengehouden. En die zegt van ja, er is in de auto een pakketje gevonden waarvan we niet zeker zijn. En daar moet de explosieve opruimingsdienst naar kijken. Hebt u mensen gesproken in het winkelcentrum? Of gezien of nee, ervaringen gehoord? Nee, het winkelcentrum gehoord? zelf niet. Uh, ik heb natuurlijk wel met medewoners uh, een aantal hier gesproken. Die het natuurlijk ook allemaal uh, hebben waargenomen vanaf de balkons hier. Maar ja, niet vanuit het winkelcentrum zelf. Mag ik vragen wat u bij uzelf denkt als u dit de, aan de, de afgelopen uren... nu zo dat allemaal, aan uw ogen daar voltrokken heeft? Uh, nou, ik denk dat ik voornamelijk mazzel heb gehad. Omdat ik uh, eigenlijk uh, op het punt stond om uh, boodschappen te gaan doen in het, uh, in het winkelcentrum. En een uh, telefoontje wat ik kreeg me daarvan weerhouden heeft. Althans dat, uh, moment, enig, uh, dat, dat moment dat ik iets zou uitstellen... En uh, anders had ik daar waarschijnlijk nog, uh, nou ja, akelig dichtbij in de buurt gelopen. Een ridderig gevoel. Uh, ne, nogal, ja. Dus uh, wat dat betreft uh, heb ik weer geluk gehad, zeg maar. En dat geluk had ook een bezoekster van het winkelcentrum en een winkelier die alleen maar in de buurt waren toen het gebeurde. En in ene hoorden we geknal achter elkaar... Een geluid van een miterieur, dat hoorden we. En we zijn er zo erg van geschrokken. En in eerste instantie denk je bij jezelf van, nou, dit kan toch niet waar zijn? Je hoorde mensen rennen, je hoorde echt, die schoten, die hoorde je. Maar ik dacht bij mezelf van nou, dit is onmogelijk. Dus ik geloofde het eigenlijk niet. maar beseften dat helemaal niet. Nee, helemaal niet. Ik kan er echt niks over zeggen. Ik ben echt in shock. Ja, we begonnen gewoon een zaterdag. Hè? We waren klanten aan het helpen. Er uh, was op een gegeven moment een hoop geluid. Uh, ja, het leek een onvallende ja, stelling of iets dergelijks. De bloeman overkant misschien een glas, glasgerinkel. Uh, we zien mensen voorbij rennen. Ze gaan gelijk naar buiten rennen. Uh, ja, je ziet mensen uh, met, de, met de hand in de zij van uh, geschoten, geschoten. Nou, je kijkt naar links toe je ziet gewoon uh, twee mensen op de grond liggen beweegloos. Daarna zie je een jonge man uh, ja, op je afkomen met een mitrailleur. Hoe uh, zag hij eruit? Blank. Uh, 25 jaar, 26 jaar. Half lang haar, krullend haar, camouflagebroek aan. Als ik me niet vergis. En, uh, ja. ik, ik, ik ging naar binnen, rolluik uit dicht. He, zoveel mogelijk dicht. Toen hij voor me liep, uh, moest ik ergens op gaan staan. Zodat hij in, in, ja, in ieder geval niet naar binnen schoot. He, daar was ik bang voor, uiteraard. Uh, hij loopt mijn winkel voorbij, ik zie hem de huls onder zijn mitrailleur vandaan trekken, weggooien en nieuwe erin doen. En als schietend gaat hij gewoon verder het winkelcentrum in. Dus ja, het is, het is, het is onwerkelijk. onwerkelijk. Onwerkelijk, maar wel gebeurt. Verdere feiten hopen over ruim een kwartier te krijgen... als rond kwart voor vijf de burgemeester van Alfa aan de Rijn... een tweede persconferentie gaat geven. Wellicht horen we daar meer over de toestand van de slachtoffers. En hopelijk ook meer over de motieven van de schutter. Uh, de overheid weet wie het is. Hij heeft nog niet bekendgemaakt om wie het gaat. Maar wellicht meer achtergronden daar. Vanzelfsprekend zijn we daar dan ook live bij hier op Radio 1. De hele middag al Jeroen de Jager die met getuigen spreekt. En nu ook Jeroen naar ik heb begrepen, een filmpje hebt bekeken van de gebeurtenissen. Vertel. Ja, wij staan uh, in de televisiewagen van de NOS uh, met een uh, amateurfilmer. Het ziet er trouwens heel goed uit, Louis van der Loo. U bent daar geweest uh, op het moment nog dat u gewoon vrijelijk dat winkelcentrum binnenkwam. Uh, nou, niet vrijelijk. Ik uh, ging dus nadat ik de helikopter gehoord had in de lucht kijken in het winkelcentrum en toen kon je nog tot de ingang komen van het winkelcentrum... aan de kant van Albert Heijn... waar je dus inzicht hebt in de gang van het winkelcentrum, zeg maar. Ja, en op de beelden die we net gezien hebben... nu is dit is alweer daarna... zien we inderdaad op een gegeven moment de dader op de grond liggen. Ja, dat klopt. Dat begreep ik pas ook later. Er ligt iemand bij Albert Heijn tussen de kassa's... in een zwart-wit-grijze camouflagebroek met een zwart jack. En later vernam ik van het nieuws dat dat dus de mogelijke dader zou zijn... Ja, dat wist ik dus op dat moment niet. Je ziet hem daar inderdaad tussen de kassa's liggen, hè? Eigenlijk tussen de kassa's, ja. Zijn gezicht zie je niet? Nee. nee. En daar zie je ook rondomheen ook een heleboel hulpdiensten bezig met andere slachtoffers? Juist, er wordt een uh, gewonde verzorgd. En uh, ja, daarna ben ik verder op zoek gegaan wat er nog meer gebeurd was. En toen kwam ik dus op het parkeerterrein achter het winkelcentrum. En daar lag dus iemand naast zijn auto. Ja, die ligt daar nog steeds volgens mij. Dat is iemand die vlakbij de auto ook ligt die vermoedelijk van de dader is. Oh, dat wist ik niet, dat wist ik niet. Ik, uh, zag, toen ik verder ging, zag ik nog wel kapotgesmede ja, uh, boodschappen liggen in de gang. Ja, zijn... Dus iemand was iemand gevlucht of zo. Ja, niet, ja. Ja. En ja, daarna was het een gekkenhuis met uh, alles en iedereen die van de hulpdiensten komt. Met uh, ambulances, uh, de brandweer, arrestatieteams, uh, politie, overal vandaan. En uh, ja, steeds uh, werd het mij bekender dat het dus uh, heel ernstig was. Mensen spraken ook, die erbij geweest waren, getuigen. die spraken ook van nou, 7, 18 doden. Ja, dat is gelukkig uh, meegevallen, ja. zal ik maar zeggen. hoe ernstig ook heel veel doden hier. natuurlijk maar geen 18. Ja, nee, maar uh, als men vertelt dat ze wel 9 tot 12 magazijnen op de vloer hadden zien liggen. Aha, dat is wat u gehoord heeft. Dat is wat ik gehoord heb, ja. 9 tot 12 magazijnen, dat ja. is nieuw voor mij. Ja, dat is wat ik van omstanders vernomen uh, ...hebt hij daar dus uh, in de buurt waren. Nou, je hoort het, Tim. Dit zijn uh, ja, toch unieke beelden. Vlak nadat uh, de dader zichzelf uh, van het leven heeft beroofd... ...beelden vanuit dat winkelcentrum... ...en beelden daarna van de aankomst van uh, de politie en alle hulpdiensten. Uh, heel veel busjes die hier uh, vanuit de wijde omgeving waarschijnlijk hier naartoe zijn gekomen. Veel ambulances zie je hier nog... Arrestatieteam, omdat er nog even sprake. Ik ga de auto uit even. Arrestatieteam uh, dat nog aankwam omdat er even sprake was van, een, uh, van meerdere daders. Dat bleek dus later niet het geval te zijn. Die beelden die worden nu geladen, dus die gaan we het komend uur zien op. Televisie. En daarbij wil ik natuurlijk de redactionele aantekening maken... dat wij eerst eh, zullen kijken naar de beelden voordat we überhaupt iets uitzenden. Of het nu op televisie, radio, hoe al, of we daarover praten. Of op internet het geval, zoals we zo zijn. we zijn daar redelijk terughoudend in... omdat we te maken hebben met slachtoffers... van wie misschien de familie nog niet is ingelicht. Ge maar we hebben de beelden, en het was een beeldende beschrijving. En Interessant ook, Jeroen, dat je aangaf dat er wordt gesproken... over 9 tot 12 magazijnen. Eerder in de uitspinning spraken we met een uh, secretaris... Van de Nederlandse Vereniging van Wapenhandel. Die vertelde dat in elk magazijn minstens 20, misschien wel 30 kogels kunnen zijn. Dus als dat het geval is, dan zijn er op zijn minst 180 schoten afgevuurd in uh, die uh, precies, gruwelijke 10 minuten uh, van het winkelcentrum. Ja. Uh, Jeroen, verder. Ja, jij zegt 10 minuten. Ik hoor toch ook steeds meer getuigen. Uh, praten over zeker een kwartier dat het, uh, dat het geduurd heeft. En de aankomst van politie, daar zijn de verhalen wisselend over. De een die zegt uh, het was vrij snel, de ander zegt het duurde vrij lang. En ja, dat is wat je in zo'n situatie natuurlijk krijgt. Je krijgt een heel ander gevoel van tijd op het moment dat zich zo'n heftige situatie afspeelt. Dus vandaar dat die verklaringen over het moment dat de politie hier aanwezig was verschillen. Radio 1, het NOS-journaal. Er is nog niets duidelijk over het motief van de schutter... die even na 12 in een winkelcentrum in de Alfa aan de Rijn... op het winkelend publiek schoot. Er zijn zes doden onder wie de dader... vier mensen zijn zwaar gewond, zeven hebben lichtere verwondingen. De blonde man schoot met een automatisch vuurwapen... minutenlang om zich heen. Hij herlaadde zijn wapen een aantal keren... en uiteindelijk schoot hij zichzelf met een ander vuurwapen door het hoofd. De politie wil zijn identiteit niet bekendmaken. Hij was een jaar of 25, had blonde kullen... en droeg een bomberjack en een camouflagebroek... Na het drama sloot de politie het hele gebied rond het winkelcentrum af. Ooggetuigen van het drama in Alfa aan de Rijn... zijn opgevangen in het vlakbijgelegen kerkelijk centrum De Bron. Daar zijn ook agenten aanwezig om verklaringen op te nemen. Aanvankelijk werd gedacht dat er nog een schutter was... maar het OM zegt dat het zeker is dat er maar één was. Buiten het winkelcentrum staat een zwarte Mercedes... die mogelijk van de schutter is. De politie onderzoekt of er explosieven in zitten. Het is niet duidelijk hoe de schutter aan een mitrailleur kwam. Normaal gesproken hebben alleen militairen en bijzondere eenheden van de politie de beschikking over zo'n wapen. Minister Opstelten spreekt van een drama voor Alfa aan de Rijn in Nederland. Hij zei dat de nationale overheid waar nodig ondersteuning zal bieden. De zaak wordt afgehandeld door een beleidsteam onder leiding van burgemeester Eenhoorn van Alphen. En dat is het nieuws op dit moment. Het weer met Gerrit Iemstra. Het weer is aangenaam op dit moment. De zon schijnt, het is overal droog. Op de Wadden is het een graad of 12 in landinwaarts... temperaturen van 17 of 18 graden. De wind is niet sterk, uh, ongeveer windkracht 3 uit het noorden. Vanavond en vannacht is het vrijwel helder. Het wordt wel tamelijk koud. Vijf graden dicht bij zee tot rond het vriespunt in het binnenland. En op veel plaatsen ontstaan mistbanken. Morgen begint de dag mistig, maar het verdwijnt stel. Dan breekt de zon weer door... Morgen wordt het opnieuw een mooie zonnige dag. Er zal alleen wat hoge bewolking zichtbaar zijn. Voor het wordt morgen een graad of 12 op de warren tot 21 in het zuiden van het land. En verder is er maar weinig wind, zwak tot matig uit het noorden. Maandag is ook nog een mooie voorjaarsdag. Het wordt opnieuw zacht. Na maandag wordt het wel een stuk koeler. En ook kan er dan weer wat regen gaan vallen. AWB verkeersinformatie. Er staan fidus bij Rotterdam op de A20 richting Gouda voor Rotterdam Centrum, drie kilometer na een aanrijding. De weg is wel weer vrij. Op de A59 richting Zierikzee staat tussen de Volkeraksluizen en Den Bommel, drie kilometer. En op de N59 vanuit Zierikzee staat voor Hellegatsplein twee kilometer. De N259 dinteloord richting Bergen-op-Zoom, voor Steenbergen vijf kilometer. Er is vertraging bij de spoorwegen. Tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven rijden geen treinen. Er is een spoorbrug kapot. De vertraging is meer dan een uur. Het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdik. Het is te verschrikkelijk voor woorden wat er hier in Alphen aan de Rijn is gebeurd... Burgemeester Eénhoorn van Alfa aan de Rijn, een onbekende man... heeft in een winkelcentrum een bloedblad aangericht. Op een gegeven moment paniek in het winkelcentrum. Veel rennende mensen. Toen ging ik buiten kijken in het winkelcentrum. Ik zag mensen op de grond liggen. Ik, heb gelijk, ik zag de dader aankomen lopen. Um, ben ik naar binnen gegaan, uh, de uit dicht gedaan, de weg. En Ik zie hem al schietend met een grote mietruur uh, voorbij komen. Um, Excuus, Mats Verbeek, eigenaar. Ik was even de tekst kwijt. Mats Verbeek is eigenaar van een dierenspeciaalzaak in winkelcentrum De Ridderhof. Hij heeft het allemaal zien gebeuren. En daarbij heeft de schutter volgens de ooggetuigen mensen geraakt. Uh, veel, veel, veel gewonden in ieder geval. Uh, nou, ik, ik, ik, hoop meer, ik hoop niet meer als tien doden. Maar, ik, ik, maar we zeggen tussen de vijf en de tien doden zeker. De politie was er snel bij, ja. Ambulances, helikopters, alles is nu afgesloten. De hele, hele wijk is afgesloten en de dader heeft zichzelf door het hoofd geschoten. Over acht minuten hopelijk meer nieuws op een persconferentie... die dan wordt verwacht van burgemeester Eenhoorn van Alfa aan de Rijn. Hij maakte al wat nieuws bekend op een eerdere persconferentie. Er zijn bij dit incident in de Ridderhof 4 in Alphen aan de Rijn... tot nu toe zes doden geteld, vier heel zwaar gewonden...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 Te helpen. En daarvoor heeft de gemeente Alphen aan de Rijn... een telefoonnummer opengesteld voor mensen die informatie willen. Bijvoorbeeld over familie of vrienden die mogelijk in het winkelcentrum waren... op het moment van de schietpartij. Dat nummer 017246503. Ik herhaal 0172465073. Hier in de studio, Glenn Schoen. Goedemiddag, Glenn. Goedemiddag. Veiligheidsdeskundige bij G4S. Meneer Schoen... We hebben nodig gehoord, heel weinig maar, over de daden. Het, daden. het enige wat we weten, een lange man, blond krullend haar, zo'n 25 jaar. Wat zegt dat voor u? Ja, nog niet al te veel. Uh, uh, het doet je natuurlijk denken aan meer van dit soort incidenten... die we in andere landen hebben gezien. In Europa hebben we natuurlijk in het Verenigd Koninkrijk, in Schotland... in Duitsland hebben we een aantal incidenten gehad, in Finland, in Bosnië. Wat je opvalt is inderdaad dat we weer zo iemand hebben die, zeg maar... Uh, een soort speciale kleding draagt, blijkbaar. Uh, dat hebben veel van dit soort incidenten. camouflagepakken, lange leren jassen. Dat er een soort. Uh, bij veel van deze mensen bleek een soort fantasiebeeld te leven. Uh, en wat uh, betreft deze man, hij droeg camouflagebroek. een bomberjack. Ja, ja natuurlijk. En met deze prachtige dag en met dat weer. past dat natuurlijk helemaal niet. Maar het past helaas wel in, in het straatje. van wat we eerder aan dit soort incidenten hebben gezien. Uh, uh, het feit dat deze meneer meer wapens heeft, uh, uh, hoewel we niet weten uiteraard nu wat zijn motief precies was of waar hij zich op richtte, weten we wel van dit soort incidenten dat die vaak wel uh, echt met voorbedachte raden worden uitgevoerd, dat hij heeft nagedacht, uh, ook qua de wapens en qua de planning, dus dat het vaak ook iets te maken heeft met zijn persoonlijke leven uh, waar hij zo'n uh, aanslag in feite uitvoert. Uh, en in dit geval zal er natuurlijk extra hard worden nagedacht over waar kwamen die vuurwapens vandaan. Uh, we hebben met meer van dit soort incidenten gezien dat personen met meer dan één vuurwapen te werk gingen. Uh, helaas was hier natuurlijk ook uh, uh, ja, uiterst dodelijk uh, automatisch wapen bij. Uh, en de twee grote kanten waar we hier natuurlijk vragen... over gaan hebben in de komende dagen als Nederland... is aan de ene kant, goh, aan het preventieve vlak... Uh, was er hier misschien iets dat we hadden kunnen weten. Of het nu was aan signalen die vanuit deze, deze meneer kwamen. Uh, via het internet, via het schrijven, via vrienden, via de werkkring. Want hoe gaat zoiets in zijn werk? De data is verricht, de schutter is dood. Ja. En dan heb je een identiteit en dan ga je aan de gang. Wat zijn nou ook al de wringt de tijd wellicht niet helemaal meer... omdat de dader zichzelf om het leven heeft gebracht. Maar op welke vragen moet de politie nu eerst een antwoord op zien te krijgen? Nou, de eerst willen we ik dat ze allen zeker weten... en dat wordt blijkbaar nu heel grondig aangepakt met het voertuig van de verdachte... dat hij niet nog ergens bijvoorbeeld bommen heeft achtergelaten... of bombrieven heeft verstuurd. Dus wie is dat? Uh, waar komt hij vandaan? Uh, dat is één ding. Dus is er nog een lopend gevaar? Ten tweede was deze meneer onderdeel van een groepje. Ik bedoel, dit lijkt niet op een terreurdaad op zich... hoewel het dat in feite natuurlijk voor die arme slachtoffers is... Um maar is het mogelijk, want we hebben het in andere gevallen gezien, dat hij uit een vriendengroepje komt met andere mensen die misschien dit soort gedachten hadden? Um, er zijn één of twee incidenten bekend uit het buitenland, het verre buitenland, uh, dat we ook leden hadden van een soort cultgroep. Dus uh, zit er een of andere groepsverwant of niet? Dat moet uiteraard worden nagepluist. En dan inderdaad gaan kijken aan zeg maar, iets langere termijn: van hadden we hier iets kunnen opvangen wat we misschien hebben gemist met z'n allen? Dat is de ene kant van het verhaal. Aan de andere kant zal er heer heel grondig moeten worden gekeken... in het onderzoek van hoe is hier ingegrepen en is dat adequaat verlopen. Was de politie snel genoeg ter plekke om ja. wat voor schade dan ook te ja. kunnen beperken? Daarover lopen getuigenverklaringen uiteen. Het duurde lang volgens veel mensen, maar in zo'n situatie weet je nooit precies... of een minuut vijf minuten duurt of dertig seconden. Veel ooggetuigen die verhaal hebben verteld. Jeroen de Jager ter plekke in Alphen en de Rijn met een ooggetuige... die oog in oog heeft gestaan met de dader. Ja, die heb ik eerder gesproken. Dat materiaal, dat krijg je later. Maar ik kan alvast vertellen wat deze mevrouw vertelt. Haar dochter, die stond in de bakkerij. En die heeft de dader in zijn ogen gekeken. En die dochter, die heeft gebeld met haar moeder. En die moeder vertelt mij, de dader had een dode blik in zijn ogen. Die heeft op die bakkerij vier schoten afgeschoten. Daar was uh, personeel binnen en daar waren klanten binnen. Daar is niemand geraakt. Die dochter, zegt die moeder, die heeft niet een engeltje op de schouder gehad. Die heeft een engel voor zich uh, gehad om, ja, die haar heeft gered. Deze uh, dochter, die vertelt dus de dader in de ogen te hebben gekeken. en De man had een hele doodse blik. Jeroen de Jager en het gesprek met deze vrouw horen we later in de uitzending. Aan uw luisteraar, hebt u foto's van de schietpartij in Alfa aan de Rijn? De NOS ontvaag, ontvangt graag uw informatie, uw beelden. Het e-mailadres daarvoor is oogtuigenapenstartnos.nl. En op onze startnos.nl vinden we een live blog met al die laatste informatie. We komen snel bij u terug, mocht de persconferentie beginnen. Een tweede persconferentie in Alfa aan de Rijn. We geven nu even de zender over aan Robert Meder van Langs de Lijn. Voor het Zaterdagse Sportforum. Ja, dankjewel uh, Tim. Jullie gaan inderdaad weer uh, zoeken naar meer gegevens over uh, die dramatische gebeurtenissen in Al van der Rijn. En uh, zo gauw dat binnen is, dan hoort u dat vanzelfsprekend hier op Radio 1. We gaan even bij uh, Edwin Cornelissen kijken, want die zit bij het EK Turnen uh, in Berlijn. Jurie van Gelder is, als het goed is, bezig geweest vanmiddag. Uh, hoe heeft hij het gedaan? Hij is uiteindelijk reindigd in de finale van de Ringen, uiteraard op de zesde plaats. Met een score van 15,475. Dat is voor zijn doen niet heel hoog. In zijn toptijden scoorde hij toch al gauw een punt hoger. Maar ja, je moet niet vergeten: hij is er natuurlijk twee jaar uit geweest door alle cocaïne-perikelen. Hij plaatste zich voor de finale in Berlijn. Dat vond hij al, al prachtig. En hij gokte daarin wel op een medaille. Deed ook een wat moeilijker oefening dan in de kwalificatie. Met een moeilijke afsprong. En juist bij die afsprong ging het mis. Twee stapjes, dat kost punten. En ja, dan sta je dan zomaar op de zesde plaats. Dan moet ik daar ook eerlijkheidshalve bij zeggen. Dat ik ook de rest van zijn oefening niet zo overtuigend vond als in zijn hoogtijdagen. Als je de concurrenten zag, bijvoorbeeld kampioen Plusnikov uit Rusland. Ja, die hangt dan stil in die ringen alsof het allemaal geen moeite kost. En bij Yuri van Gelder merk je dat het toch nog wel wat kracht kost. En uh, ja, dat het nog, uh, nog behoorlijk ploeteren en werken voor hem is om echt een goede oefening neer te zetten. De zesde plaats is voor hem. Hij kon er wel vrede mee hebben, zei hij. Hij was al lang blij dat hij hier weer was in Berlijn en dat hij überhaupt de finale heeft bereikt. Dus wat dat betreft gaat hij van het positieve uit. Aan de andere kant kan ik me zo voorstellen dat als je eenmaal in die finale staat er toch wel een kleine domper is als je dan niet op het podium belandt. Maar goed, hij is terug van weg geweest en voegde eraan toe dat als je twee jaar afwezig bent geweest ook je ook je positie wel moet terugverdienen. Het is tenslotte een juriesport als ze je twee jaar niet hebben gezien. En ze hebben wellicht alle artikelen gelezen over de geschiedenis die Jury van Gelder heeft meegemaakt. Dan kan dat allemaal een rol spelen in de scores. Dus dat moet je ook nog eens meewegen in het verhaal. Uh, voeg ik voor de volledigheid er nog aan toe dat ook Celine van Gerner in actie is gekomen in de finale van de Brug. Zij is daarin geëindigd als zevende en dat is voor haar doen best goed. Langs de lijn Sportforum: meningen en analyses over sportactualiteiten. Ja, een iets verkorte versie van dit sportforum, maar niet minder interessant... met uh, onze gasten Tom Boot, Koen van het NRC, Ronald Opmans, hockeycoach, voormalig bondscoach en pre prestatiemanager van NRC-NSF. En zometeen aan de telefoon de voorzitter van Ajax, Uri Cornel. zeg ik u alvast. U kunt mailen naar sportforum.nos.nl, sportforum.nos.nl met uw vragen. Ik ga eerst naar Ronald Oltmans, prestatiemanager. In drie zinnen. In drie zinnen? Ja. Nou, dat het wel ingehaald, hoor. We gaan er heel snel tonnen. Uh. Noem het het uh, directe aanspreekpunt voor een aantal bonden die in mijn portefeuille zitten. op het gebied van uh, verbetering van topsportprogramma's. Dankjewel. Wat is jouw moment van de week? Mijn moment, ja, ik, ik, ik had het moeilijk, want het is eigenlijk een heel mooie sportweek. Dat hebben we misschien alle, misschien niet in de gaten. Uh, door uh, heel veel dingen die er gebeuren. Vinden ze in Eindhoven en Twente uh, niet, hoor? Swim, nee, ja, maar daar hebben we het zo over. Daar eindig ik misschien mee. Maar we hebben de Swim Cup in Eindhoven. Daar oh, ja. denken ze misschien weer anders over topsport. We hebben Berlijn, natuurlijk, het EK. Om ook maar niet, we hebben een heel mooi zeilevenement in Parmel, New York. Dus het is veel topsport deze week. Maar het wordt toch uiteindelijk uh, door twee dingen wat mij betreft overheerst. De angst van iedereen die een rexorkturner is... Uh, voor Epke Zonderland met zijn nieuwe uitgangswaarde van 7,8. Dat gaat hij morgen bewijzen. En uh, uiteindelijk gaat het natuurlijk omdat al zes van de acht wedstrijden... deze week in de Champions League en de Europa League... al in de thuiswedstrijd uh, zijn... Of, zijn beslist. Dat is ja. onwaarschijnlijk gewoon. Ja. Zes van de acht die hoeven gewoon niet meer gespeeld te worden. Eigenlijk kunnen we er wel mee stoppen. Ja, het verschil was uh, enorm Gigantisch. groot, inderdaad. Ja. Uh, Koen Greven, NRC, ook welkom. Wat is jouw moment van de week? Ik was deze week zelf bij Benfica PSV. Ja, de wijze waarop PSV werd weggespeeld was toch wel ontluisterend, vond ik. Zonder enig karakter, zonder een leider in het veld. Coach die het ook eigenlijk niet meer wist. En ja, maar eigenlijk kwamen ze nog goed weg, vond ik, met 4-1. En dan... Dat ben je toch eigenlijk niet van PSV gewend de laatste jaren. Maar ik denk dat ze op moeten passen dat ze we, ver weg gaan zakken. Tom Boat. Worden we niet even op ons nummertje gezet. Uh, maar mag ik daar één vraag over stellen? Goed dat oh, je bent... dat via mij doet, want ik denk je gaat oh, dat direct so doen. Maar sorry. ik ben de voorzitter sorry, uh... Wil je een <lacht> vraag stellen, Tom? Nee, ik, ik wou graag een vraag stellen. Want <lacht> ja. ik vroeg me af, die Portugese vereen, uh, clubs zijn zo goed in de... Die, ja, Porto, uh, de, uh, ja, ja en Braga. En wat is hun budgetten? Wat zijn, zijn hun begrotingen? Zijn die zoveel hoger dan in Nederland? ze nee, hebben een heel groot voordeel dat ze een heel korte lijn hebben... met Brazilië en Argentinië. Dus Braziliaanse voetballers... Ja goed, er spelen de blikken van in Europa. Maar in Portugal aarden ze heel snel. Ze spreken de taal. Je ziet ook het team van Benfica bestaat bijna uit, uit, alleen maar... uit Amerikanen, Argentijnen en Brazilianen. Een doorgeefhuis eigenlijk, nou, dus ja. eigenlijk. Wij kunnen het best Braziliaans als voertaal nemen en die jongens hier. Uh, ja, wij hebben Suriname ja. natuurlijk ja. gehad. Ja. Ja. Ja. Tondo, wat is ja. jouw moment van de okay, week? Oké, die heb ik ook nog, ja. ja. <laughs> Je hebt Waterpolo, het Rafijn. Dat zijn vrouwen die nu in de finale spelen van de Waterpolo. Je vergat ze de even te Len noemen. Len Lentrof, Je hebt gelijk. Lentrof, Lentrof, prachtig, mij, ze speelden ja. tegen Lantre de Italianen, Nuoto, in de finale van, laten we zeggen, Europa Cup 2. Ja. 12 ze hebben de eerste wedstrijd met 12-5 gewonnen. En het ziet er naar uit dat ze die Europa Cup gaan winnen. En ik dacht ook meteen aan 2008, Romy van Galen... Ja. die ook fantastische medaille haalde. En ik vind de prestatie van je, van je welste. En ik zit me wel af te vragen, en dan kijk ik weer even naar Roland... zijn het alleen de vrouwen die gaan presteren op de Olympische Spelen... Dat is een fijne vraag toch, om deze zaterdag mee te beginnen. Nou, uh, uh. Natuurlijk gaan we daar niet van uit. Hè. Je, je, je vraagt dat niet voor niets. Want je relateert dat natuurlijk aan uh, de prestaties ja. in, in Beijing. We zijn nu bijna drie jaar onderweg richting, richting Londen. Ik denk dat de balans wel enigszins hersteld wordt. Maar ik denk toch zeker dat vrouwen uiteindelijk meer medailles gaan winnen dan mannen daar. Ja. Oké, okay, um, heren, we hadden uh, het plan om het niet over Ajax te gaan hebben. Uh, maar goed, dan is het zaterdag. En dan uh, ja. word je toch weer verplicht om het er in ieder geval even ja. over te hebben. Vanmorgen een uh, bericht in De Telegraaf... dat Wim Jonk, Dennis Bergkamp, uh, Brian Roy Ruben Jonkins... per 30 juni op non-actief zouden worden gesteld... Ik lees nu uit de Telegraaf voor. Um, voor ik naar jullie toe ga, zeg ik goedemiddag tegen de voorzitter van Ajax, Uri Coronel. Goedemiddag. Uh, want we hadden u gebeld ook nog voor een andere zaak. Dat zou gaan over het communicatie- en strategiebureau. dat Ajax heeft ingehuurd. Um, Laten we daar eerst eens even op ingaan. Was u daarvan op de hoogte dat dat bureau was ingehuurd? Nou, waar ik van, van op de hoogte ben geweest, is dat er een bureau werd ingehuurd uh, om de communicatie, maar niet alleen de communicatie, de strategie te helpen bepalen. Het zal jullie wel zijn opgevallen dat we uh, het laatste, laten we zeggen, half jaar of zo. Buitengewoon stevig zijn aangepakt door bepaalde media. Uh, het is ons vak niet. Dus we hebben op enig moment gezegd: Godjok, We moeten toch eens kijken, zoals eigenlijk bijna iedere grote onderneming dat eens doet, of we niet een bureau moeten hebben die ons helpt om die communicatie te stroomlijnen. Uh, dat wist ik. Uh, verder over welk bureau. Of daar heb ik verder geen invloed op gehad. Hmm. Op enig moment kwam ik op kantoor om uh, de wo vorige week woensdagavond voor te bereiden. En toen zat da daar een meneer van dat bureau. Ik ben bij die selectie niet betrokken geweest. En heeft die meneer van dat bureau uw speech ook geschreven? Nee, die, nou die is daar zeker, die heeft er zeker naar gekeken. Kijk, wij hebben uh, de afgelopen maanden eigenlijk heel veel gesprekken en mails en. Uh, en uh, ook voicemails ontvangen. Nou, die hebben we op enig moment ook aangevoegd. Toen we hebben gezegd, toen ik naar buiten ging, ik hecht daarom dat toch wel even te stellen. Waarom doe je dat nou? En ook mensen zeggen, je had ook niks kunnen zeggen. Maar op het moment dat wij zeiden, nou, dit is gewoon niet goed voor de club dat wij blijven zitten. En wij dat aan de ledenraad gingen vertellen. Dan had ik er wel voor kunnen kiezen om tegen de ledenraad te zeggen, ik ga weg, maar vertel je niet waarom. Maar op het moment dat ik beslis om ze wel te vertellen hoe de zaak ervoor staat. ...ben ik ook verplicht dat aan uh, iedere andere aandeelhouder in de buitenwereld te vertellen. Ja. Nou, op dat punt heeft dat bureau zeker een rol gespeeld. Maar alles wat ik daar gezegd heb, van de eerste tot de laatste letter, punt en comma... Ja. ...heb ik zelf gezien, ben ik zelf verantwoordelijk voor, heb ik zelf aan meegeschreven. Ja. Dus het zou erg kinderachtig zijn om achter een bureau te verschaffen Dat zijn mijn woorden. Goed. Ik uh, blijf even aan de telefoon. We moeten even naar Tim Overdijk, want er is nieuws vanuit Alfa aan de Rijn. Tim. Want we geven onmiddellijk door aan Martijs Holtrop. Die uh, bij Eves, uh, aanwezig is bij de persconferentie. Die mogelijk snel gaat beginnen. Martijs. We hopen nu meer informatie te krijgen over de identiteit van de dader. En natuurlijk ook van de slachtoffers. Aan tafel: Kitty Nooy van het Openbaar Ministerie. Van de politie: Jan Stikvoort, districtchef. En uh, de burgemeester natuurlijk: Bas Eenhoorn. Zij gaan nu aan de tafel zitten. Ze hebben de afgelopen uren. Of de afgelopen uren uh, bekeken hoe het onderzoek gaat en hoe de opvang ook is gegaan. En zij gaan nu uh, vertellen wat de laatste stand van zaken is. En daar kunnen we, als het goed is, ook even naar gaan luisteren. Er nou, moeten toch nog van mensen een uh, plekje vinden. In de grote de zaal zijn veel journalisten op afgekomen. Het is ook begrijpelijk. De gemeente heeft ook toegezegd de pers goed op de hoogte te houden. En uh, na deze persconferentie over een uur ongeveer tegen zessen opnieuw een, uh, een moment te prikken waarop iedereen kan worden bijgebracht. Zo blijft iedereen uh, op regelmatige basis op de hoogte. Er wordt nu de briefjes worden klaargelegd de camera's die draaien. Want de laatste informatie Martijs holt erop te plekken was het aantal doden. Zes doden, inclusief de schutter. De identiteit die die wisper nog niet willen prijsgeven. De burgemeester, burgemeester Eenhoorn, neemt het woord. Een dag als vandaag hoop je nooit mee te maken. Maar het is ons overkomen. Het is de tweede keer dat wij mededelingen kunnen doen... over het vreselijke incident... In Alfa aan de Rijn, waar, zoals eerder is aangegeven, tot nu toe zeker zes doden zijn gevallen, zes slachtoffers zijn overleden, waaronder de dader. Er zijn een aantal zwaar gewonden, waaronder een aantal in levensgevaar. En wij hopen dat het zal lukken in de operaties om succesvol en in leven te houden. Maar we zullen zo snel wij daar meer over weten... u daarover informeren. Het is met andere woorden... een incident van ongekende, rampzalige omvang. En wij leven allemaal enorm mee met familieleden... met alle betrokkenen van de slachtoffers... van dit incident in het winkelcentrum De Ridderhof... hier in Al van de Rijn. Hare majesteit de koningin heeft mij gevraagd om ook haar gevoelens van medeleven aan iedereen die hierbij betrokken is, de familieleden van de slachtoffers door te geven. Zij leeft intens mee met deze vreselijke situatie en met alles wat de mensen is overkomen, familie en vrienden van de slachtoffers. Ook namens het kabinet heeft uh, minister-president Rutte laten weten uh, met medeleven te bekijken en te zien wat er hier in Al van der Rijn gebeurt. En heeft laten weten ook te de zijn der tijd, ik hoop begin volgende week, uh, ook aandacht te besteden met ons aan de slachtoffers om zo goed en zo kwaad als dat kan over dit enorme incident heen te komen. Wij zullen uiteraard met familie en kennissen van de slachtoffers... in de komende dagen bijeenkomen... om te kijken op welke wijze we de slachtoffers kunnen herdenken. Maar op dit moment reeds is het mogelijk... voor mensen die betrokken zijn bij de slachtoffers... om hulp te krijgen, slachtofferhulp, in eerste instantie via een lokaal nummer wat wij als gemeente Alphen aan de Rijn hebben opengesteld. 0172 46 73. Maar ook vanaf nu, vijf uur, is het landelijk nummer voor slachtofferhulp opengesteld. Op 0900 0101. In Den Haag is minister Opstelten van Veiligheid en Justitie samen met het Nationaal Coördinatiecentrum aanwezig... om alle steun te geven als we dat hier in Alphen nodig hebben. Samen met de hoofdofficier van Justitie, Kitty Noy, en de commandant, de politiechef van onze regio, Jan Stikvoort... willen we graag nog informatie geven met betrekking tot de dader en met betrekking tot hetgeen de politie tot nu toe in het onderzoek heeft gevonden. Ik deel u verder mee dat wij hebben besloten... om uit voorzorg andere winkelcentra, een drietal, te ontruimen. Zo meteen zal ik daar nog nadere mededelingen over doen maar wij willen geen enkel risico lopen dat er meer zou kunnen gebeuren. Wij denken dat uh, dat niet het geval is, maar we willen geen enkel risico lopen. Zometeen, zoals ik zei, zullen we daar nog nadere mededelingen over doen. Allereerst wil ik graag uh, het woord geven aan de hoofdofficier van justitie, mevrouw Kitty Nooy, om nader gegevens te geven en een toelichting te geven over de dader. Ben ik zo goed te verstaan? Nee. Dan maakt de burgemeester nu plaats voor mij, merk ik. Dank u wel. De identiteit van de dader is vrijwel zeker bekend. Het gaat om een autochtone man uit Alphen aan de Rijn... En het is ook vrijwel zeker dat hij alleen heeft geopereerd.